Uur. Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet komt waarschijnlijk met maatregelen tegen armoede. Het Centraal Planbureau presenteerde vanochtend nieuwe cijfers. En als het blijft zoals nu leven straks bijna 1 miljoen mensen in armoede... Een van de mensen die nu al moet leven van een minimuminkomen is Jasmina van 25. Zij vindt niet dat mensen zich ervoor zouden moeten schamen. Soms gebeuren er gewoon dingen die je niet in de hand hebt en dan moet je maar even dealen. En dat, ik zit nu eenmaal in de uitkering, ik ben nu eenmaal in minima. Betekent niet dat ik het voor altijd ga zijn, maar voor nu is dit gewoon even onze situatie. Vijf jaar na het dodelijke ongeluk met de stint in Os... start het Openbaar Ministerie een zaak tegen twee bedrijven en hun leidinggevende. Toen kwamen vier kinderen om. De stint waarin ze zaten remde niet en kwam onder een trein. Het OM vertelt waarom ze vijf jaar na het drama nog met een vervolging komen. Ja, het is een echt een ingewikkeld onderzoek waarbij we ook verschillende deskundigen uh, hebben benoemd. We hebben verschillende doorzoekingen gehad waarbij een heleboel administratie en correspondentie in beslag is genomen. Want het was natuurlijk belangrijk niet alleen welke waren er, waarover bijvoorbeeld ook TNO... al eerder gerapporteerd heeft. Maar vooral... wat wisten zij daar eerder van en wat hebben ze ermee gedaan? En dat uh, was een heel uitgebreid onderzoek. Volgens het OM wist, wist de maker al dat het voertuig... onveilig was, maar is dat bewust verzwegen. Wanneer de zaak voor de rechter komt... is nog niet duidelijk. En dan nog vies nieuws. In een deel van Den Haag... hebben ze last van een rattenplaag. De beesten lopen over straat... en door de tuinen. Deze man is er helemaal klaar mee. Je kan niet meer in mijn tuin zitten... Zo. Erg is het met de stank. Ja, het is echt een hele vieze lucht. Echt heel goor. Volgens de buurbewoners komen de ratten op de bovengrondse afvalcontainers af. De gemeente heeft gif gestrooid waardoor een deel van de ratten doodgaat. Maar ja, daar komen weer andere problemen van. Dan ben je van de ratten even af en dan komen de vliegen weer. Dus het is gewoon niet meer te doen. De gemeente gaat nu kijken of er ondergrondse containers kunnen komen. Het weer de komende nacht klaart het weer op en het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen aardig wat zon en flink warm. Het is dan tussen de 25 en 29 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Maarse en Knappend Ouderijn... 4 kilometer file en de vertraging is een kwartier. Verder ligt er troep op de A27 van Utrecht naar Almere bij Hilversum. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. En een half uur tijdverlies op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar... bij industriegebied Boekelermeer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm I'm Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De grote natuurbrand op Tenerife breidt zich nog altijd uit. Inmiddels is een gebied van 2600 hectare verwoest. Bijna 4000 mensen zijn geëvacueerd. Aardverschuivingen en modderstromen in het noorden van India hebben al ruim aan ruim 70 mensen het leven gekost. In het Himalaya-gebied staan door de moeson wegen onder water en hele gebieden zijn onbereikbaar. Bij opnames van het tv-programma De Slimste Mens is iemand in het publiek gewond geraakt. Het gaat om de moeder van zanger Meijnder Talma, die meedoet aan de tv quiz Ze viel van de tribune naar beneden en kwam verkeerd terecht. Het gebeurde al begin juni, maar is nu pas bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Ook morgen droog, later zon en 25 tot 30 graden. For your love, falling through the hours, stuck inside my blue mind. Never wanna lose time, never get enough.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 Spanje als besluit en laat me achter een vlucht weg naar een nieuw well, on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit if you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 This little girl insane And fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming and the radio's on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 Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché sono fiel Sono un italiano, un italiano vero che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in più, un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, primo cassetto, con la bandiera in una 60 giù di carrozzeria.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 Mi cantare perché ne sono pieno, sono un italiano, un italiano, vero.